De verhuurder van het terrein, de gemeente Emmen en de curator... die proberen een oplossing te vinden... maar hebben geen idee wanneer het afval opgeruimd kan zijn. En in een parkeergarage in Roermond is voor meer dan 100.000 euro gefraudeerd. Door een technische fout konden uitrijkaarten veel vaker dan één keer worden gescand. Meer dan duizend automobilisten die maakten meerdere keren gebruik van dezelfde uitrijkaart... blijkt uit onderzoek van de gemeente. Eén automobilist deed dat 455 keer... De technische fout is inmiddels hersteld en de gemeente heeft de parkeerders per brief gevraagd om de parkeerkosten alsnog te betalen. Het weer nog ochtend trekt langzaam meer bewolking binnen het land waar lokaal wat lichte regen uit kan vallen. Het is een graad of 15. Vannacht dan stijgt de kans op regen en ook morgen trekken er wat buien over het land. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Nu beginnen we met een uh, geweldige uh, platen: uh, The Perfect uh, Love van uh, Lutritia McNeil.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 En de input van de kinderen wordt meegenomen in het mobiliteitsplan. Oké. Okay. Ik vond het zo'n leuk berichtje. Ja, ik zag uh, Lars al uh, achterop uh, de bagagedrager uh, zitten, zeg maar, bij de kinderen. Hij wel. Hij wel. Ja, had had nee, toch nee, dat toch ook gekund of ja, niet? Ja, dat doet hij toch niet. Gek. Nee, joh. Nee, arme nee, nee, nee. kinderen. Nee, in ieder geval goed uh, dat Lars uh, daar ook uh, ogen voor heeft. Ja. Yeah. Want dan kan je dat soort uh, situaties op een gegeven moment ook uh, goed gaan oplossen. Eh, uh, ja.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 Zo so Dolly lekker wilde blijven swingen draaide ik deze Jocelyn Brown in Somebody Else Sky volgens mij uh... Ja maar ik krijg wel pijn in mijn heupen van de dansende het dansen Ja ja, de, de samba Kunnen we ook doen rustiger. zometeen Straks even rustiger nu maar. Even rust aan de kust <laughs> ja. ja, heel goed Dolly, uh, ja, er is alweer het een en ander gebeurd 18 maart ja, hebben we hebben de, ja, de verkiezingen gehad, de borden staan er nog in het dorp. Ja, ja, maar uh, ja, de er raad er in is inmiddels in al helemaal geïnstalleerd... ondanks dat de borden nog niet weg zijn.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 Ik snap hem dolly. Nou, zullen we nog een berichtje doen? Ik nee, ik ons? blijf gewoon lekker op de achtergrond meewerken. Ja, werk, als okay. je nou, dat vindt. is goed. Ja, ik zit wel in de fractie, dus ik heb genoeg ah, werk. Oké, okay, okay. ja, ja. ja, ja. Uh, nog een berichtje? Ja? Uh, doen we even een kleintje, denk ik. Want het, het, maar wel een hele, hele belangrijke. Want na 27 jaar houdt dus echt die kinderkunstlijn op. hè?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 En, en dat is het mooie van uh, de kinderen kennis laten maken met dingen die daar buiten liggen. Dat, dat is geweldig. Ja, een mooi. Ja, jammer dus dat het uh, stopt. Ja. Maar je weet het nooit, hè? Ik zeg: van uh, ja, uh, misschien wordt het wel weer een keer opgepakt. Heb je met meerdere ja, dingen of in gehad? In een andere vorm. Andere vorm. Een... vorm ja. Ja, ja.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 Is het toch wel weer mooi omdat we ook de geschiedenis even in het kort een beetje doorgenomen hebben van de kinderkunstlijn. Ja. Lekkere muziek ook op deze zaterdagmiddag bij ZFM. Hier is Fleetwood Mac, de single everywhere.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 Ik denk dat de meeste uh, van jullie het wel uh, met mij me eens is... dat dit uh, toch wel uh, eigenlijk de beste... of misschien wel een van de beste plaatsen van de police is. Of niet? Nou, ik, ik vind eerlijk gezegd alles van de police ja, mooi. Nou, <lacht> nou ja, daar heb jij ook weer een punt. Uh, dat de keuze is, uh, is het, ja, niet zo te maken natuurlijk. Uh, maar ja, nee, als je nou echt niks, moet kiezen uh, uh, met het mes op je keel. Uh, nou ja, nee, maar... Het, het, het, het, het,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 Nou, ben benieuwd. Ja. <laughs> ja, jullie zelf ook wel ja. Maar je, je hebt natuurlijk wel het, het idee en het plan, heb je al gezien. Ja, nou, trouwens hebben we al gemaakt met, met Kees. Ja. Kan je dat met z'n met drieën aan? Twee tenten? Vast wel. Ook personeel of neem je personeel mee? Ja, de constructie daar zal iets anders worden. Dat gewoon mensen ook die gewoon zelfvervulling laten doen. Dus mensen die, ondernemers die, die het zelf gaan draaien ook. Mm -hmm. dat, dat, nou, daar hebben we wel een idee over. Nou, ik vraag dit omdat ik overal zie, en ook bij strandpavioenhouders, gigantische tekort aan personeel. Dus dat moet echt wel ergens moet dat toch vandaan komen. Ja, maar het is heel leuk om met ons te werken. <lacht> dus, dus dat gaat goed komen. Nou, ik ben niet van, niet van plan te gaan werken, dus ik kom niet. Ja, bij de deze op. doen we een oproep. <lacht> bij deze een oproep, ja. En bij wie kan je je melden? met Tim. met Tim van Nes ja. uh, Goed.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 Een mooi stuk pro ja. die Marco meegenomen heeft. Een hele grote koffer heeft hij bij zich. Nou, wat loopt die man te slepen? Die loopt te slepen met pro Hij is helemaal buiten adem. Dat wil je niet weten. Nou, zo dadelijk horen we daar meer over. Uiteraard hier bij ZFM.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 gonna break down that door gonna give you one. your life Zo zijn we alweer aan het einde van het tweede uur van die programma. Dolly gaat heel snel en zo dadelijk wordt het nog gezelliger. Want Marco is binnen hè? Ja, dus, uh, die is er inmiddels. Nou, ja. Ja, we, uh, de lat ligt hoog Marco. We hebben zo over je opzien te scheppen. Dus, uh, ja, <laughs> maar dat dan, dan komt hij met, met een heel kleintje aan zitten. Ja, een kleintje heeft hij. Maar ja. uh, als die maar wel krachtig is dan. Klein maar fijn. Klein maar fijn. Oké. Dat horen we zo meteen even naar Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. dit voor in. Dus nou. weet, sommige dingen hoeven niet lang te duren, hè? Nee, nee. Nou, is... En lang te zijn. Nee. En ook niet lang te zijn, ja. Gaan nee. nou, nou, ja. we nog lekker bezig met z'n Ja, gaat goed, hè? Nou ja, ja. zo dadelijk dus, uh, Marco, uh... de Het ging al die tijd goed totdat jij binnenkwam. Ja, nee, worden we, worden we een beetje, uh, ja. Dan worden we nerveus. Ja. Worden we ja, waarschijnlijk is dat het. Ja, ja, ja ik ik dat, zal het nou, dat zal het zijn. Nou, Desna, tapping us nou, hoor. Olly en Jerry als laatste voor vieren.